4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Goedemiddag, komen u uur in Nieuwsinkel. Een delirium, acute verwardheid vaststellen. Dat was bijna niet te doen, maar wij hebben zo een primeur: een speciale scanner die een delirium meet. Bedacht door een Nederlandse neuroloog. En de straffen voor roekeloos rijden die gaan fix omhoog als het aan het kabinet ligt. We praten u daarover bij om vijf uur. Nu eerst het NOS Journaal, Ad Megens. Acht leden van een Duitse rechtsextremistische groep... zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor het plegen van aanslagen. De groep blies onder meer de auto van een linkse politicus op... en plaatste vuurwerkbommen bij woningen waar asielzoekers woonden. Twee mensen raakten daarbij gewond. Volgens de openbaar aanklager is het puur geluk... dat er bij de acties geen doden zijn gevallen... De zeven mannen en een vrouw hebben straffen gekregen van vier tot tien jaar. Euro-president Tusk vindt de wensen van de Britse premier May tijdens de Brexit-onderhandelingen niet realistisch genoeg. May houdt te veel vast aan de voordelen van het EU-lidmaatschap. Ze dus moet meer concessies doen, vindt hij. Een pick-and-mix approach voor een non state is out of the question. Tusk presenteerde vandaag zijn visie voor de volgende fase van de Brexit. De EU wil een nauwe relatie en een vrijhandelsakkoord. Maar de keuze om buiten de douane-Unie en interne markt te blijven... leidt tot wrijving. Toesk waarschuwde dat de handel met Groot-Brittannië... door de brexit lastiger en duurder wordt. Het kabinet trekt 4 miljoen euro extra uit... voor palliatieve terminale zorg. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat geld nodig... omdat verschillende hospices in de financiële problemen kwamen... Steeds meer mensen vragen om stervensbegeleiding. Brussel tikt Nederland op de vingers voor het mogelijk maken van belastingontwijking. EU-commissaris Moscovici noemde Nederland in een lijstje met foute belastinglanden. Die landen moeten meer maatregelen tegen belastingontwijking nemen... en ze sneller doorvoeren, zegt Moscovici. Een Zuid-Afrikaanse triatleet heeft bij een overval bijna zijn benen verloren. Drie mannen vielen de sporter in de buurt van Durban aan... trokken hem de bosjes in en probeerden zijn benen met een kettingzaag te amputeren.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 Met een speciale uitzending viert het programma van Avro zijn 35ste jubileum. De tafel waar mensen hun voorwerpen door deskundigen kunnen laten taxeren... komt pal voor de nachtwacht te staan. De opname is begin juni en de uitzending in het najaar. Het weer vanuit het zuiden trekt een gebied met buien over. Het is een graad of 9, op de Wadden wat kouder. Vanavond en vannacht klaart het op, wordt het rond het vriespunt. Morgen opnieuw buien, dan een graad of 8. Vrijdag geregeld zon. Dat is Wijn Dorot. Wij gaan naar het verkeer. Wijnand de avondspits is duidelijk begonnen. Vooral in het midden van het land en ook rond Rotterdam. Een paar files vallen op. Op de A4 vanuit Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij het ringvaart ja, De weg is weer vrij, maar er staat wel 6 kilometer file vanaf Schiphol... met zo'n 20 minuten vertraging. Verder zijn er wat problemen op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Er staat voor Rotterdam Airport 6 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Maar ook op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... is het opvallend druk zo'n 10 kilometer voor de ketel...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 Waarom nu ineens niet meer? We hebben tegenwoordig een hele grote behoefte aan, uh, aan informatie. Mensen uh, kruipen naar de rechterstrook gaan plotseling 90 rijden. Uh, of gaan juist 130 rijden omdat ze hun snelheid niet in de gaten hebben. Dan heb je dus geen aandacht meer voor die onverwachte verkeersgebeurtenissen. Uh, met dat alles vanwege de mobiel. Maar hem aanraken tijdens het autorijden is niet strafbaar. Zo besloot het Hof vandaag. Het kabinet komt met harde maatregelen om roekeloos rijden tegen te gaan. En het ettert al sinds begin jaren 90. In de nasleep van de Woekerpolis-affaire is het vandaag... De Nationale Ontwoekerdag. Een woekerpolis is in de praktijk echt een beleggingsverzekering. Met mooie woorden als sparen en belastingvoordeel aan de man werd gebracht. Die polissen leveren helemaal niet zoveel op als verwacht. Als dit zo door blijft woekeren. dan blijft het bij de mensen ook doorwoekeren. Naar haar Nieuws en go. Er zijn namelijk nog steeds veel mensen die moeite hebben om van hun woekerpolis af te komen. Verslaggever Jeroen Schutijzer. Wat gebeurt er eigenlijk op zo'n Nationale Ontwoekerdag? Ja, nou, er zijn dus ooit 7 miljoen van die boekenpolissen verkocht. En heel veel, uh, veel oudere mensen hebben die dingen nog gewoon in de la liggen. Ze hebben helemaal nog geen actie ondernomen, ook geen schadeclaim ingediend. En dat is niet zo slim, hè? Want dat kost je duizenden, misschien wel tienduizenden euro's. Nou, hier zitten vanmiddag in Utrecht 40 adviseurs om mensen tips te geven hoe ze toch van die boekenpolissen af kunnen komen. En ik heb uh, natuurlijk al mensen gesproken. En één ding is zo duidelijk, ik kom heel veel boze teleurgestelde consumenten tegen. Boos op verzekeraars, maar zeker ook op de politiek. Dan horen wij straks meer van jou, Jeroen. Tot zo vanuit Utrecht. Correspondent Moestem Magali is um, in Italië, in Florence. Want daar lopen de spanningen na de verkiezingen hoog op. Moestem wat is er aan de hand? Er werd de dag na de verkiezingen, maandag, een 54-jarige Senegaleze straatverkoper neergeschoten door een man van 65, een witte Italiaan. Uh, en dat vonden veel senegalezen wel heel erg toevallig. Omdat natuurlijk uh, onder meer de anti-migratiepartij Lega had gewonnen. Ze zeggen uh, Salvini, de leider van de Lega... die uh, heeft met zoveel haat gespuwd over uh, uh, migranten... dat dit soort dingen gebeuren. Dus men is boos. Er zijn een aantal demonstraties geweest. En uh, er staat er nog eentje gepland voor zaterdag. Kortom, uh, het, uh, het, is hier, uh, het is hier gespannen. We horen zo meer van... Moest er maar gaan, ik neem u eerst nog mee naar Duitsland... want er zijn uh, lange straffen uitgesproken voor de Duitse Vrijtalgroep. Het gaat om zeven mannen en één vrouw... die een extreem rechtse terroristische beweging zouden vormen. Laten we eens gaan naar Jeroen Wollers, onze correspondent. Jeroen, uh, waar worden deze mensen van verdacht? ja verdacht en inmiddels ook veroordeeld voor het vormen van een terroristische organisatie, voor het in bezit hebben van explosieven, voor poging tot moord. Het gaat inderdaad om acht mensen die sinds 2015 verschillende aanslagen hebben gepleegd op woningen van asielzoekers en op mensen die asielzoekers geholpen hebben. komen allemaal uit de deelstaat Saxe, uit het plaatsje Vrijtaal Vandaar ook de Vrijtaalgroepen. Ja, dat is een heel specifiek plaatsje, ook wel een specifieke deelstaat. Sinds de vluchtelingencrisis is er daar, zo in het oosten van Duitsland, veel verzet tegen de komst van veel vluchtelingen. Ja, en deze groep die besloot daar samen uh, iets tegen te doen. Die besloot een burgerwacht te vormen. Ja, is vervolgens snel geradicaliseerd en is uh, die aanslagen gaan plegen. En wat voor straffen hebben zij dan uiteindelijk gekregen? Hoge straffen, Lara. Straffen van vier tot maar liefst tien jaar cel. De hoogste straffen hebben de leiders van de groep gekregen: negen en een half en tien jaar. Ze hebben vijf aanslagen in totaal gepleegd, zegt de rechter. Twee op woningen van asielzoekers waar volgens de openbaar aanklager... daar nou, uh, door, meer dan, door meer geluk dan wijsheid uh, niemand ernstig gewond of, uh, of erger is geraakt. Ze zijn veroordeeld ook voor het opblazen van de auto... van een politicus van die linken... Uh, die zich uitsprak voor het helpen van vluchtelingen. Nou, al met al wilden ze met uh, ja, extreem uh, rechts- en nazistisch gedachtegoed... Uh, angst uh, aanjagen, volgens de uitspraak. Mm -hmm. en, en is het uitzonderlijk dat ze hoge straffen hebben gekregen? maar nou, toch wel. Uh, daar is veel discussie over geweest. Het is opvallend dat ze echt als uh, nou, terroristen veroordeeld zijn. Want zowel de verdediging maar ja, zelfs ook de burgemeester van dat plaatsje, die, die hebben er in het verleden op gewezen dat deze jongens eigenlijk ja, min of meer qua jongensstreken hebben gepleegd. Hè. Ze hebben erop gewezen dat die bommen die ze gebruikten, dat die zelf gebouwd waren, dat dat gewoon van vuurwerk was, dat dat allemaal niet zo, niet zo ernstig is en dat je dit soort ja, jongens niet op één lijn kan zetten met terroristen zoals uh, van IS. Nou, de lokale justitie daar, die zou ze eerst ook niet hard hebben willen aanpakken. Uh, zou zelfs een gedeelte uh, voor, uh, uh, voor de kinderrechter uh, gezet willen hebben. gedeelte van die groep. Uh -huh. nou, en daarom... Ja, moest de landelijke justitie echt ingrijpen. Uh, die heeft dat precies een jaar geleden gedaan. En ja, die heeft die zaak echt uit hun handen getrokken... Uh, om het uh, ja, toch op een strengere manier veroordeeld te krijgen. Ja. Hoe wordt er in Duitsland op gereageerd? Want je zegt al, het is uh, toch wel uitzonderlijk... dat ze zo'n hoge straf hebben gekregen... gelijk worden gezien als uh, een terreurgroep. Ja, ja, nou precies, daar wordt uh, uh, met veel aandacht wordt deze zaak gevolgd, omdat die een beetje symptomatisch lijkt hoe ze hier in Duitsland vaak met extreem rechts omgaan, uh, vooral in het oosten van het land. Er wordt vaak gedaan alsof het wel meevalt. Um, je kan hier parallellen trekken met de NSU, dat is zo'n uh, ja, groep terroristen die in het verleden uh, een aantal mensen hebben vermoord, die ook nu uh, voor de rechter staat, Beate Tjepen. Uh, er zal binnenkort ook een uitspraak in volgen, maar die groep werd eerst eigenlijk ook een beetje genegeerd, gedacht dat de Turkse slachtoffers nou elkaar uh, uh, neergeschoten hadden uh, in plaats van dat er een uh, rechts netwerk achter zat en ja ook in dat geval en ook nu weer zijn er uh, geluiden en hints en signalen dat de lokale politie er ook nou bij betrokken was is misschien te veel gezegd maar in elk geval contacten had met leden van deze groep dus ja, je zag hier dat dit um, nou een beetje vanuit dat licht bekeken werd van, vanuit het idee dat Duitsland soms een blinde vlek heeft voor extreemrechtse organisaties die terroristisch daden plegen eh, tegen vluchtelingen. Maar wat wel dus in de afgelopen periode zou je kunnen zeggen... is rechtgezet en dan vandaag met een streep eronder... is afgetekend door de rechter daar. Met die hoge straffen dus. Dankjewel. Jeroen Wollaars. Aanstaande vrijdag. Overmorgen dus hoort u in de Nieuws Co het grote verkiezingsdebat. De landelijke partijleiders, nou ja, niet allemaal... Uh, discussiëren met elkaar en vechten om uw stem... Vier politici van lokale partijen geven steeds de aftrap van de debathondes. Nou, dat is interessant. Deze week hoorden ze al in de nieuws in COBUS. Kunt u met ze kennis maken. Nadia Moussaïd is vandaag met de bus in Weert. En het gaat dan over integratie. De aanpak van statushouders in Weert levert namelijk goede resultaten op. En het wordt landelijk zelfs als voorbeeld gezien. Nadia, hoe pakken ze dat aan in Weert? Nou, ze hebben hier een uh, zogenaamde uh, integrale aanpak. De gemeente die werkt samen met andere organisaties. En die bemiddelen weer tussen werk, studie, stage, taaltraining... maar ook bijvoorbeeld sport. En dat is een hele succesvolle formule. formule want veel staatshouders uh, hebben een baan gekregen hier. Of ja, zijn gaan studeren of hebben een stageplek gevonden. En dat combineren ze dan weer met een taalcursus. Toch wil de gemeente dat het nog beter kan, want ze willen eigenlijk zelf de regie krijgen over die taalkursussen. in ieder geval het aanbod. Um, dus ze, ze willen nog meer, het moet nog beter. Maar ik heb hier onder andere twee uh, Syrische Nederlanders in de bus. Um, ik ga even met Joyce beginnen. Joyce Farag, jij bent uh, statushouder. Hè? Um, uh, je woont 2,5 jaar hier in Nederland. Ja. En jij hebt uh, Nederlandse les. Ja. Dat en klopt. je loopt stage. Ja. Nou, vertel eens hoe gaat dat? Uh, ja, ik leer de Nederlandse taal bij vluchtelingenwerk en ik doe ook stage bij Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man. Ja. En uh, daar kan ik mijn taal heel verbeteren, want daar, daar is alleen Nederlandse mensen, dus moet ik alleen Nederlands praten de hele tijd. Dus dat is een uh, heel goede combinatie. Dat is een hele goede combinatie, dus ja. je moet het gelijk in praktijk brengen. Ja, zeker. En, en wat voor stage doe je? Uh, bij Natuur- en Milieucentrum. Uh, we krijgen van de Kuala-school van AZC Viert. Het is een school in AZC Viert. Uh, de kinderen komen naar ons bij Natuur- en Milieucentrum. Mm -hmm. En uh, we gaan een wandeling maken bij, met hen uh, in de natuur. En opdrachten over de, over de natuur. Aha. En je spreekt echt ook al heel snel Nederlands. <laughs> Dank je wel. Uh, hoe, hoe lang heb je les nu? Uh, drie, drie dagen per week. Drie dagen per week. En, ja. en, en hoe lang doe je dat al? Uh, negen, negen uur per week. Nee, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ja, sorry, sorry. Uh, anderhalf jaar anderhalf jaar ja. um, en Salim el Shibani jij komt ook ja. uit Syrië ja uh, we staan voor jouw werk voor de deur bij uh, Bex IT Services jij hebt een PhD gedaan uh, in Syrië je hebt al tien in jaar Oekraïne. In, in Oekraïne ja. um, maar je komt uit uh, Syrië ja. je hebt, hebt zelfs lesgegeven op de universiteit in Damascus ja. in informatica mm -hmm. um, en jij hebt ook Nederlandse les hier hoe gaat het voor jou de Nederlandse les ja, het gaat uh, goed. Goed? Uh, ja, yeah. ik uh, begon uh, Nederlands les uh, uh, ongeveer 10 maanden uh, geleden. geleden. Ja, ja uh, in uh, Woyotalen school. Ja. Zo, heet, zo heet jouw taalschool inderdaad? Ja. ja. ja en en, en hoe, uh, vaak, hoe vaak per week heb jij les? Uh, ik heb de drie keer per, per week. Mm -hmm. ja, en in uh, dus uh, uur. Per week. Hoeveel uur? Zes. Zes uur per week in ja. totaal. En ben je tevreden? Gaat het snel genoeg voor je? Nee. <laughs> er wordt nu er wordt nu een gebarentaal geholpen. We hebben natuurlijk net ook even gesproken, maar het gaat jou niet snel genoeg. Heb je verteld? Uh, ja, uh, ik vind het dat uh, gaat langzaam. Mm -hmm. Ja. Uh, uh, in uh, scholen. Ja. Maar uh, ik vind dat een uh, universiteit uh, gaat sneller. Ja, de universiteit ja. gaat sneller. Want jij hebt inmiddels, ben jij zelfs naar de universiteit van Maastricht gegaan. Ja. Om, de, om daar Nederlands te leren. Toch uh, of niet? Heb ik het verkeerd begrepen? Nee. Ja. nee. <laughs> ik heb het verkeerd begrepen. Um, en de, de, wat ik even... Jij, jij werkt hier al. Ja. En je hebt dus Nederlands te les. Ja. Hoe, hoe is die combinatie voor jou? Uh, ja, de combinatie is uh, goed. Je uh, kan uh, uh, leren en werken. En, uh, uh, uh, is maar dat is dus beter taal, dan alleen ja. een taalkursus. Hoe is, had jij, als je jij alleen een taalkursus had gehad, Joyce, ja? was dat dan voldoende geweest om Nederlands te leren? Dat denk ik leren? niet, nee. Nee? nee. Het is beter als je hebt een stage of een vrijwilligerswerk om de Nederlands te verbeteren. En waarom? om meer te kunnen praten of op, uh, om te kunnen contact maken met mensen. Ja. Alles. Het is heel belangrijk. Ja. Wij gaan uh, zo meteen met jullie verder praten... en dan schuift ook de wethouder aan... en, en nog veel meer mensen die hiermee bezig zijn. Om kwart voor vijf staan wij terug. Uh, heel goed gedaan. Weert, het goede voorbeeld, straks dus meer. Wij gaan door naar de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De avondspits is gestart met een paar ongelukken op de A20 richting Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein, daar staat nu 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en in het zuiden op de A58 naar Eindhoven. 9 kilometer file bij Oorschot vanaf knooppunt de Baars. De vertraging is fors, ongeveer drie kwartier. Omruiden, rijden vanaf Tilburg kan het beste via Den Bosch over de A65 en de A2. Meet me where the road is teeth. We're shifting gears. Want een keer dat hij blauwzoen zou kunnen zien zingen, is op 19 april in Tivoli, Vredenburg. Maar die komt uh, dit nummer dan ook wel langs. Hey, nou. Er komt extra geld voor de verzorging van terminale patiënten. Het kabinet trekt 4 miljoen per jaar euro extra uit... zodat mensen onder begeleiding en met de juiste zorg, medische zorg kunnen sterven. Ik heb contact met Rob Dame van de VPTZ. Dat is de koepel voor Organisaties in Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Meneer Dame, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Renton. Heeft u dit geld erg nodig? Nou, onze lidorganisaties hebben dat geld inderdaad eh, dringend eh, nodig, omdat we toch zien dat eh, de subsidieregeling eh, ja, toch een situatie heeft gegeven dat zij eh, vanaf 2013 eigenlijk eh, fors minder geld hebben ontvangen. En dat wordt nu eigenlijk eh, gecorrigeerd door deze ophoging van dat subsidiebedrag. En wat had dat voor gevolg dat sinds 2013 die bijdrage naar beneden was gegaan? Als we kijken naar onze lidorganisaties, dat zijn uh, grotendeels dus de hospices van 125 hospices in Nederland. Maar ook uh, ongeveer een gelijk aantal organisaties de inzetten van vrijwilligers bij mensen thuis doen. Mm -hmm. En hun... Gemiddelde inkomsten bestaan voor zo'n 60% uit deze subsidie van het ministerie van VWS. En dat betekent dat zij dus fors minder inkomsten kregen. En we zien ook uh, dat wordt op dit ogenblik zo'n 36% van onze lidorganisaties jaarlijks een tekort op de exploitatie heeft. En dat is een zorgelijke situatie. En die kunnen we in ieder geval gelukkig hiermee voor een deel compenseren. Ja, want houden bijvoorbeeld hospices, houden dat natuurlijk niet lang vol, kan ik mij voorstellen, als je zo lang uh, in het rood staat. Nee, dat klopt. Maar ook uh, de organisatie, die de inzetten bij de mensen thuis doen, uh, ook niet. Nee, Je hebt dan nog een stukje reserve, maar dat zagen we bij steeds meer organisaties dat, dat ze daarop gingen interen. En dat werd echt een uh, zorgelijke situatie. En verkochten ze ook steeds vaker nee tegen mensen die misschien wel graag in een hospice wilden sterven of thuis uh, begeleiding wilden? Nee, nee, dat gebeurt gelukkig niet. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat als je een hospice hebt met vier bedden... en alle bedden zijn bezet, dat de cliënt op dat moment niet kan worden opgenomen. Maar dan wordt er altijd gekeken of er plaatsen in andere hospices beschikbaar zijn. Um, dus nee, wordt er eigenlijk niet verkocht. En zeker niet om financiële redenen. Nee, de mensen zijn zo betrokken bij de cliënten in die laatste levensfase. Die zorg die wordt altijd geboden. Hmm. Wat, kunt u nu met, wat kunnen uw lidorganisaties met dit extra geld? Nou, ze kunnen inderdaad, ze krijgen daar weer wat meer vet op de botten. En we weten ook dat de komende jaren de vraag naar zorg in die laatste levensfase steeds meer gaat toenemen. We hebben te maken met de dubbele vergrijzing, Meer mensen worden ouder. We worden ook steeds ouder met elkaar. Dat betekent dat de vraag naar deze zorg steeds meer gaat toenemen. En ja, je hebt ook geld nodig om laat ik zeggen, daarin te kunnen doorgroeien. En bent u dan weer met die 4 miljoen? Want ik zeg steeds extra geld, maar dat is eigenlijk wat het kabinet ons wil doen laten geloven. Maar het is, het is een beetje, u gaat misschien weer terug naar waar u. Was, of hoe moet ik dat zien? Nou, we kunnen in ieder geval weer de situatie uh, herstellen. En we hebben afgesproken met het ministerie ook dat we nu ook uh, goed blijven monitoren hoe het gaat met de ontwikkeling van de groei van het aantal uh, cliënten. En uh, we zitten regelmatig met elkaar uh, aan tafel om dat dus te volgen. En ik sluit ook zeker niet uit dat bij verdere groei van het aantal cliënten er op termijn ook weer geld bij zal moeten. Maar daar zijn we goed in overleg over met elkaar. Kijk eens aan. Rob Dame van de Koepel van Organisaties in de vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Dank u wel, meneer Dame. Laboratoria. Oplossingen oh, voor We zeggen het niet snel hier bij Nieuwsinko. maar we denken nu echt dat Nederland een wereldprimeur te pakken heeft. Een medische primeur over het vaststellen van een delirium, Acute verwardheid, meestal bij ziekte. Na zeven jaar experimenteren en ontwerpen is hij klaar. De Delta Scanner is een apparaat om snel een delirium te meten. Bedacht door neuroloog en intensivist Arjen Sloter. Met hier in Nieuws in code de publieke demonstratie... in bijzijn van verslaggever Jeroen de Jager. Gaan we gaan meteen zo naar binnen, want hij gaat nu niet piepen. Oké. Okay. Uh, Dit is een standaardkamer voor yeah, een uh, IC-patiënt? Yeah. Dat klopt. En hier ligt een patiënt? Goedemorgen. Tom Willems. Patiënt, uh, mogelijk met een delier? Mogelijk een delier. <laughs> Hopelijk niet, maar... <laughs> Want u bent geen echte patiënt, hè? Precies. We gaan het hebben over de Delta-scanner Arjen Sloter. Professor dokter Arjen Sloter. De bedenker van de scanner... Ja, dat, uh, dat klopt. Eerst eens even uh, helder krijgen, wat is een delirium? Hoe belangrijk is het om hiervoor uh, zo'n Delta-scanner te hebben om, om, om dat vroegtijdig op te sporen? Uh, de meeste mensen met een delirium, dat zijn uh, vaak oudere mensen die uh, al kwetsbaar zijn en dan komt er eigenlijk een verstoring bij. Dat is vaak een infectieziekte of bijwerking van medicatie. En dat uh, leidt er dan toe eigenlijk dat mensen uh, in een toestand komen, dat ze verward zijn, uh, zich niet goed kunnen oriënteren, ook veel uh, hallucinaties kunnen hebben die heel traumatiseren kunnen zijn. Uh, angstig kunnen zijn. En dat is eigenlijk het hele beeld van een, uh, van een delirium. Een soort extra complicatie in een ziektebeeld. En die complicatie wil je er eigenlijk niet bij hebben. Ja, dat klopt. Dat klopt. Want uh, de complicatie komt er eigenlijk op neer dat mensen lang opgenomen zijn uh, daardoor. En niet goed herstellen. Dus het is ook voor de maatschappij heel belangrijk dat het meer zorgkosten met zich meebrengt. Dus als je me kunt opsporen, kun je me ook goed behandelen dan? Het is altijd de uiting van een onderliggend probleem. Okay. En als dat onderliggend probleem... Uh, snel behandeld wordt, dan is het ook mogelijk... om mensen inderdaad uh, daarvoor uh, te behandelen. En ja. hoe spoorde je tot nu toe een delirium op bij mensen? Het zijn eigenlijk verschijnselen die dan ingeschat moeten worden. Dus je moet vragen gaan stellen aan de patiënt? Ja, je moet vragen stellen. En uh, dan is het, kan het heel moeilijk zijn eigenlijk om een delirium goed uh, vast te stellen. Ja. Ja. Christel Leeflang, u bent verpleegkundige. U moet dan die patiënt uh, die vragen gaan stellen... om te ja. kijken of, of u via die vragen iets kunt zeggen over een potentieel delirium. Ja, en sommige mensen kunnen alle vragen perfect beantwoorden... en toch heb je het idee, er klopt iets niet. Mm. En met dit apparaat kan je er vals positief en vals negatieve eruit halen. Ja. Dus... Want de Delta Scan, meneer Sloten, kan inderdaad objectief iets gaan vaststellen? Ja, zeker. Dus dat is het uh, groot voordeel uh, daarvan. Dus het is uh, gebaseerd op EEG, maar dan uh, niet een normaal EEG... in de zin dat uh, we een lange registratie hebben met heel veel plakkers op het hoofd. Het verschil is dat de meting uh, veel korter is. Dat we alleen maar gebruik maken van een elektrodestripje met drie elektroden. En dat het signaal door de computer wordt geanalyseerd... en dan een getal geeft tussen 1 en 5. Okay. Uh, dus dat is eigenlijk heel eenduidig en heel makkelijk om in de praktijk mee te werken. En het is uh, zo ontwikkeld... Dat het evenveel tijd kost als het meten van de, van de bloeddruk. Laten we het gaan doen. Op, uh, op meneer. Ik uh, ga aan de slag. Ik zet u even een stukje naar voren, dan kan ik er wat beter bij. Ik heb de grote verpakking open, waar de rest van de sticker-EG uh, uh, in zit. En dit zijn eigenlijk stickers waar de elektroden in zitten ook? Ja. ja, die zit op uh, twee grote plaatsen. Wat ik nu doe is het apparaat aanzetten. Deze hoeft niet losveren, nummertje 3. Nee. Nee. Oké. Okay. valt mee, hè? Ja. Heel simpel, dit. Ja. Want we zien Even. een kastje niet groter dan uh, nou, een, uh, een routeplanner ja. voor in de auto. Ja, inderdaad. Voelt u nu al nee, iets? Helemaal niets. U voelt helemaal niets. De nee. patiënt voelt het ook helemaal niet? Nee. nee. nee. Dus één minuut registratie is, is genoeg. Dus als bij elkaar ja, kost het evenveel tijd als meten van de bloeddruk, denk ik. En hoe handig is dit voor u, mevrouw Leefla? Ik vind het heel handig. Het is kort en krachtig. En, uh, ja, je krijgt... Het voordeel is ook als je patiënten hebt met een taalbarrière... of patiënten die doof zijn, hè, heel hardhorend... dan kan je het apparaat nu ook gebruiken. En dan was die vragenlijst soms echt wel een barrière. Dus je kunt nu nog meer mensen vangen. Hoeveel patiënten in Nederland worden nu op dit moment jaarlijks getest... op de mogelijkheid van een delirium? Nou, het is uh, niet zo dat, uh, dat iedereen nou daarop uh, getest wordt. Maar als je kijkt naar hoe vaak het voorkomt... hoeveel mensen nou een delirium krijgen elk jaar in Nederland... dan is het echt een hele voorzichtige schatting... dat het gaat om meer dan 100.000 mensen per jaar. En die kun je met, dit, met de Delta-scanner ertussen uithalen? Ja, ja. Ja. Bestaat er grote behoefte bij andere ziekenhuizen om, om zo'n test te kunnen doen? Ja, dat denk ik wel. Dat horen we ook veel. Het is zo dat mensen zien dat dit een groot probleem is... wat lastig is vast te stellen. En dan uh, wordt hier uh, heel positief op gereageerd uh, steeds. Dus u ja. denkt van dit is een uniek apparaat op dit moment in de wereld? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Dit is een wereldprimeur? Ja, dit is echt uh, voor, uh, voor het eerst nu uh, gelanceerd. Ja. Oh ja? ja. Zou het zomaar kunnen dat hier over de hele wereld... enorme interesse voor gaat ontstaan? Ja, die interesse is er eigenlijk al. Uh, en we hopen natuurlijk dat dit ze weg gaat, uh, gaat vinden, inderdaad. Ja. Want hier kun je geld mee besparen? Je kan hier geld mee besparen als de lichtduur inderdaad verkort wordt. En dat is echt wel heel plausibel. Want de oorzaken van delirium, als die sneller aan het licht komen... Uh, dan kunnen die ook sneller behandeld uh, worden. En het is zo dat de delirium leidt echt tot een fors verlengde uh, opname in het, uh, in het ziekenhuis. Het ziet er niet uit als een heel duur op een rij. Het is ook niet, uh, niet duur. Maar uh, je moet het eigenlijk afzetten tegen de kosten van één dag uh, opname. Op de intensive care is dat 3000 euro. Uh, en in de rest van het ziekenhuis is het uh, zo'n beetje 800 euro. Dus, dus dit haal je er zo uit als je dit uitschapt? Ja, we hebben uitgerekend eigenlijk dat als we bij 10% van de mensen met een delirium de lichtduur met 10% verkorten. Dat is een hele voorzichtige schatting. Dan maak je eigenlijk al een besparing. Gaat u hier goed aan verdienen? Ik uh, zelf niet. Dat nee? vind ik dat heel prettig. Uh, dank voor de vraag. Uh, want ik vind het prettig om te benadrukken... dat ik hier zelf uh, echt niet beter van, uh, van word. Dat uh, als hier uh, iets uitkomt... dan, uh, uh, dan gaat dat uh, naar onderzoek. Dus ik heb er zelf geen enkele commerciële belangen in. Hoe voelt u zich... Ik voel me goed. Nee, ik vind het een mooi moment. Dat, ook? Ja. dat is toch enorm om zoiets ja. O, ja, gemaakt te hebben. Dat het er nu is en gebruikt kan gaan worden. Ja, dat is, heel, dat, dat is heel erg leuk. En ja, dat we echt gemaakt hebben. Ja, kijk, het is echt iets wat we met z'n allen gedaan hebben. En het, is echt, het hele team uh, is, is fantastisch. Maar het is heel erg leuk als je een eerste idee hebt jaren geleden. Dat, het dan uiteindelijk, dat je dat dan zo voor je ziet, uh, ziet staan. Ja, ja officieel. Ja. ja, bedankt. Okay. De Delta Scan, Nederlandse uitvinding van neuroloog Arjen Sloter van het UMC Utrecht. U hoorde hem in gesprek met onze verslaggever Jeroen de Jager straks. Zolang Servië en Kosovo hun ruzie niet bijleggen, blijft onze klok achterlopen. Straks de details, ons belangrijkste verhaal om vijf uur. De straffen voor roekeloos rijden gaan flink omhoog. We praten u bij over de nieuwe plannen van het kabinet. NTO Radio 1. Is er door het meeges voor het nos journaal. Door een aanval op de site van de Belastingdienst kunnen mensen op dit moment geen aangifte doen. Die site heeft last van een DDoS-aanval. Daarbij wordt de website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer. Daardoor kunnen de servers het niet meer aan. Gisteren had de Belastingdienst ook last van zo'n aanval. Die van vandaag begon, twee uurtjes geleden, om half drie. Acht leden van een Duitse rechtsextremistische groep... zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor het plegen van aanslagen. Ze hebben straffen gekregen van vier tot tien jaar. Die groep blies onder meer de auto van een linkse politicus op... en plaatste vuurwerkbommen bij woningen waar asielzoekers woonden. Het kabinet trekt vier miljoen euro extra uit voor palliatieve terminale zorg. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat geld nodig... omdat verschillende hospices in de financiële problemen zitten. Steeds vaker vragen mensen om stervensbegeleiding.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 Dankjewel, Dorald. We gaan naar het weer. Marco Verhoef. Ik heb enorm genoten van de kou. Maar dit is ook wel weer <laughs> lekker, hè, deze ja, dagen? Ja, het is af en toe een beetje lente. Zeker vandaag met weinig wind. Temperatuur op sommige plaatsen toch ook weer boven de 10 graden. En dan nog een flauw zonnetje erbij. Dan is het best lekker. Uh, overigens wordt wel nu de wolking dikker. Uh, en nu was het al een tijdje in het zuiden van het land. En er vallen hier en daar ook wat, uh, wat buitjes of ja, wat lichte regen. Oh, dat het is allemaal is nu niet veel. Ja. Ja, maar hier en daar in Nederland toch eventjes uh, wat nattigheid. Oké, okay, en komt dat morgen ook weer terug? Um, ja, zeker. Uh, eerst de, de avond en de nacht, want dat gaat dan een beetje zo door. Maar uiteindelijk zal het via het noorden het land uitgaan. Dan klaart het wat op en kan de temperatuur nog weer tot dicht bij het vriespunt dalen. We durven dus ook niet uh, met zekerheid te zeggen... dat het morgenochtend niet plaatselijk glad is. Dat kan hier en daar, maar dat is dan snel voorbij. In het oosten beginnen we morgen met wat zon... dan van het westen uit regen En in de middag in het westen juist weer wat zon. Dan trekt die regenzone via het oosten naar Duitsland. Uh, en morgen temperaturen tussen de 7 en 9 graden. Wel duidelijk veel meer wind dan vandaag. Uit het zuiden waait het matig tot krachtig. En later op de dag wordt de wind zuidwest. En wat zie je daarna? Weekend dat er aankomt? Um, vrijdag. Vrijdag. vrijdag is een meest droge dag. Met zonnige periode 7 tot 10 graden. Later op de dag van het zuiden... Uit toch weer wat regen. En in het weekend is het erg zacht. We komen ruim boven de 10 graden uit, maar het is wel heel wisselvallig met weinig zon. Nou, vooruit. dankjewel. Marco Verhoef. Wijnand Zwaan dan met de verkeersinformatie. Ja, tot nu toe zien we een redelijk normale avondspits met de meeste files ten zuiden van Utrecht en bij Rotterdam. Op de A20 richting Gouda gebeurde een ongeluk bij knopen Terbrechtseplein. De weg is wel weer vrij, er staat 6 kilometer file En ook op de A13 vanuit Den Haag loopt het vast. Daar ongeveer een half uur vertraging vanaf Delft. Op de A58 van Breda naar Eindhoven was een ongeluk bij Oorschot. Het is alweer van de weg af. Er staat 12 kilometer file vanaf Tilburg Centrum Oost. Met ongeveer een uur vertraging. En er was een storing bij de Algarraa-brug. De wisselstrook die deed het even niet. Maar inmiddels is die weer open. Maar er staat daar nog wel file. Ken je tello?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 Zes minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Wekkers, andere digitale klokken en zelfs het Nederlands luchtalarm... zijn allemaal in de war. Al sinds half januari lopen de digitale klokken zes minuten achter... en afgelopen maandag ging zelfs in veel delen van Nederland... daardoor het luchtalarm niet af. Nu blijkt dat het allemaal komt door oneenigheid... tussen Kosovo en Servië. En als u zich afvraagt wat onze wekkers te maken hebben... met twee landen op de Balkan, dan bent u vast niet de enige. Even een korte uitleg van onze collega's van NOS op 3. Nou, digitale klokken die op het stopcontact zijn aangesloten, werken op wisselstroom. Na 50 stroomwisselingen weet jouw klok dat er een seconde voorbij is. En zo weet hij ook wanneer hij één minuut moet verspringen. Doordat één land minder stroom aan het Europese netwerk levert, wisselt die stroom nu maar 49,99 keer per seconde. Jouw klok verspringt daardoor later. Duidelijk? Balkan-correspondent Mitra Nazar. Dan moeten we van jou even horen wat er nou gebeurd is, Mitra. Want wordt er nu bewust minder stroom geleverd? Dat, dat weten we niet. Uh, wat we wel weten is dat uh, Servië verantwoordelijk is... voor het zogenaamde balanceren van het netwerk. Voor zowel Servië als voor Kosovo. Um, omdat het Europese stroomnetwerk um, uh, dus continu die genoeg stroom nodig heeft... Uh, wat gebalanceerd wordt vanuit al die landen die aangesloten zijn bij het Europese stroomnetwerk. Nou ja, voor de goede orde, Kos Kosovo is niet lid van dat gemeenschappelijke netwerk. Servië wel. Uh, wat we ook weten is dat Kosovo en Servië... op een heleboel vlakken met elkaar in de clinch liggen. Um, omdat Servië Kosovo beschouwt als, als een Servische provincie. En Kosovo zich onafhankelijk heeft verklaard in 2008. Uh, zorgt dat voor heel veel onzekerheden en onduidelijkheden. En de energiesector is daar één van. En normaal gesproken is dat iets wat, wat we alleen hier op de balkan... waar we de gevolgen van, van zien. Maar um, ja, nu vanwege dus die De klokken is dit lokale dispute. Um, naar Europa gekomen. En het gaat dus eigenlijk om een ja, soort conflict... over de elektriciteitsvoorziening. Ja, het dispuut over elektriciteit uh, tussen Kosovo en Servië... is al gaande sinds het einde van de oorlog in 1999. Uh, Kosovo uh, heeft sindsdien een eigen bestuur en nu dus een eigen land. heeft een eigen energie- en distributiebedrijf. Uh, maar vanwege de onduidelijke status van Kosovo... Is, is het op het gebied van de energiemarkt dus een ontzettende puinhoop. Uh, waarbij belangrijk is om te, om te weten uh, het noordelijke deel van Kosovo... Uh, daar woont de meerderheid Serviërs. En daar is een soort van parallel-Servisch bestuur. En daar heeft Kosovo geen zeggenschap. En nou wordt al bijna twintig jaar in Noord-Kosovo eh, bijna niet betaald voor elektriciteit aan de Kosovaarse staat. Omdat de Kosovaarse regering daar gewoon geen uh, zeggenschap heeft... omdat het Kosovaarse elektriciteitsbedrijf daar niet eens uh, kan komen. Nou, de rest van Kosovo um, draait op voor die kosten van het noorden van Kosovo. En uh, onlangs heeft uh, Kosovo gezegd dat het zal stoppen met betalen... voor die Servische uh, gemeenschap... Um, daarnaast is Kosovo ook bezig om lid te worden... van dat Europese stroomagentschap. Uh, dus het kan ook zijn dat dat ermee te maken heeft. Dat Servië dat wil tegenhouden. Um, uh, Servië is verantwoordelijk voor dit balanceren van dat netwerk... om stroom naar Europa door te voeren. En heeft dat blijkbaar niet gedaan. Uh, er zijn nu druk gesprekken gaande met die twee landen om een oplossing te zoeken... Um, en, en, zodat dit soort dingen in de toekomst uh, niet meer gebeuren. Nou, dat zou fijn zijn. En, en jij zegt dus eigenlijk, dit komt continu voor op de Balkan... maar uh, ja, voor het eerst is het dus nu te merken, bijvoorbeeld in Nederland... Ja, ik heb niet de indruk dat er hier nou heel veel zorg over is... over het feit dat de klokken zes minuten achterlopen. Um, uh, hier zijn ze wel wat gewend. Uh, die, die, ja, die continue ruzie tussen Servië, Servië en Kosovo zorgt voor ontzettend veel problemen. He, de, het is bijvoorbeeld voor Kosovo heel moeilijk om lid te worden van internationale organisaties. Omdat Kosovo niet officieel wordt erkend als, uh, als land in de VN-veiligheidsraad. Denk aan uh, UNESCO of... Ze mogen niet deelnemen aan het Eurovisie Songfestival bijvoorbeeld. Nou ja, dat is voor veel Kosovaren toch een grote bron van frustratie. Um, uh, maar ja, er wordt ook wel vooruitgang geboekt. Er wordt onderhandeld in Brussel uh, tussen Kosovo en Servië al jaren. Um, en laatst heeft Kosovo uh, eindelijk een eigen landennummer, een telefoonnummer gekregen. Dus dat zijn kleine stapjes U, vooruit. Okay. Uh, maar ook over de energie wordt, wordt onderhandeld. En daar zijn al een aantal overeenkomsten gesloten in de afgelopen jaren. Maar de implementatie daarvan... Uh, het blijft achterwegen. En, en dat is natuurlijk al een van de oorzaken van, uh, van dit probleem indirect. Ja. Um, en we kunnen dus alleen nog maar speculeren over, over de directe oorzaak. Mitra Nazar, Balkan correspondent. Onder andere dus over onze klokken. We gaan door naar Tech. Het is tien over half vijf. Was een grote rage in de zomer van 2016. Ja, dat is even terug. Het spel Pokémon Go dat gebruik maakt van uh, augmented reality en het heeft geduurd, maar er komen nu meer en meer varianten op. Nick Wouters van de economie redactie. Er is net weer wat aangekondigd. Wat wordt het? Het wordt er eentje die heeft wel iets andere wezens dan in Pokémon zitten. Herken je hem? Ja, nou, ze lijken me iets groter dan de Pokémon Go. Ja, die zijn wel iets groter. De, de, de dinosaurussen zijn natuurlijk ah, wel bij ja, ja. Jurassic dat Zo heette natuurlijk Jurassic World is dit. Daar is dit de variant van. De levende versie van Jurassic World. Alive heet die dan ook. Je loopt erin rond... Uh, Buiten, daar lopen op verschillende plekken verschillende soorten dinosaurussen. Er zit er een stuk of honderd in het spel. In plaats van dat je ze vangt, want dat doe je bij Pokémon Go. Hè, dan vang je al die Pokémon. Maar hier haal je het DNA haal je uit de dinosaurus. En dan kun je dan weer een eigen dinosaurus van gaan kweken. Dus Aha. het werkt wel ietsjes anders. Maar de basis is wel zeker hetzelfde. Oh, Dat zouden heel veel kinderen heel erg leuk kunnen vinden, denk ik. Pokémon Go. Op... Nou, misschien ook wel volwassenen. Ja, denk er je zijn he? heel veel dinosaurussen. Ja, ik ik ken heel veel kinderen die dol zijn op dinosaurussen, Maar ja. jij kent dan weer volwassenen die dat zijn. Ja, maar zijn dat ook, die zullen dit ook wel gaan spelen. Misschien begint het wel bij de kinderen. Al, zo, al zag je bij Pokémon trouwens wel dat eerste volwassenen het gingen spelen. En daarna de kinderen? Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Hey, en in 2016 was Pokémon Go heel erg populair. Wordt daar nu nog geld mee verdiend? Daar wordt nog heel veel geld mee verdiend. Ze hebben in 2016 toen ging iedereen dat installeren. Jij hebt het misschien ook nog wel even op je telefoon gehad, misschien niet. Maar veel mensen hebben het even geprobeerd en hebben het toen weggegooid. Veel mensen zijn het wel nog blijven spelen, echte trouwe fans. En die, ja, die blijven daar ook geld aan uitgeven. In 2016 ging er alleen al 750 miljoen euro in om. Dat was in een paar maanden tijd, want het kwam in de zomer uit. En eigenlijk hebben, datzelfde, hebben ze datzelfde bedrag in 2017 binnengehaald... toen over het hele jaar, dus het loopt wel achteruit. Maar 700 miljoen in een jaar tijd, Nou, je kan een slechtere app uh, treffen. Mm. Ik zie ook bij mij in de buurt echt nog wel veel mensen die het uh, spelen. Op straat zie je ze dan plotseling Met ergens verschijnen. ergens? Ja, een Hele groepen die spreken dat af en ze hebben dan appgroepen daarvoor. Hè, waarbij ze uh, contact houden. Van nu vier uur dan zit daar en daar uh, die Pokémon, komt met z'n allen erop af. En dan zie je plotseling een groep van 50 man uh, uh, opduiken bij de <lacht> plaatselijke snackbar. En die zie je dan tien minuut, minuten later ook weer weggaan. En die hebben ook hun eigen etiketten. Want je moet dan uh, je van tevoren aanmelden. Je mag niet te laat komen. Kom je te laat, dan krijg je ook een boete. Mag je de volgende keer niet meer meedoen. Hele strenge regels hebben ze maar ook heel fanatiek. Zijn ze daar nog in? En we hebben niet heel veel kopie van Pokémon Go gezien, hè? maar nu dus wel. Wat, wat komt er aan? Ja, er komt van alles aan. De dinosaurussen dus van Jurassic World. Eh, Harry Potter is eerder aangekondigd. Die krijgt ook zijn eigen augmented reality spel. En wat je ook nog krijgt is Ghostbusters. Is ook recent. Uh, Ghostbusters zijn dat. Die, uh, dan kan je je eigen spoken uh, gaan vangen op straat. Ik uh, kan me dan ook voorstellen dat het leuk is... als je dat met een paar man doet. Ja. Want Ghostbusters die gaan ook, gaan ook samen leer. op pad. Inderdaad, met z'n vieren geloof ik. Uh, dus ik zie dat uh, ook wel gebeuren. En wat ik laatst ook aangekondigd was, was Krip. -hunt, dan ga je geen Pokémon's vangen, dan ga je geen dinosaurus vangen... maar je gaat naar schatkistjes toe en daar zitten dan cryptomunten in. Oh oh. En dan hoop je natuurlijk dat die op termijn een keer veel geld waagd gaan worden. Dus we hopen dat dat ook echt uh, weer een nieuwe stap uh, wordt. Dat maar dat zouden dan uiteindelijk echt de cryptomunten worden? Het zijn worden, echt cryptomunten, maar ja, iedereen kan een cryptomunt beginnen... en ja, of die dan een okay. waarde heeft, uh, in het begin is die waarde dat vrijwel nul. Dat moet zich nog bewijzen. Maar dan, als hè? het zich dan bewijst en je bent een van de eerste spelers... dus dat is ook het idee van uh, het schat zoeken... Dat, dat, dat, dat ze dat willen aanspreken bij de spelers. Wat ik eigenlijk interessanter vind... want dit zijn allemaal een beetje dezelfde soort achteren spellen... Hè, waarbij je dan de straat op gaat en daar uh, dingen gaat vangen. Wat ik interessanter vind zijn nieuwe vormen van augmented reality. Die komen er ook wel. Bijvoorbeeld dit spel. Oeschevende muziek. Move heet dat. Moet nog uit gaan komen en dan pak je ook je telefoon je richt het op de grond en dan komt er een knikkerbaan... verschijnt daar op je telefoon dan in de echte wereld. Je hebt dan een knikkertje die je daar ah, door moet Dat is door, leuk voor Ja, hartstikke leuk. Ook, dat kan meer dan in het echt natuurlijk. Want je hebt daar bewegende platformen. Je hebt windmolens die daar dan in staan. Je kun je allerlei kanten mee op. En je kunt het overal spelen. En elk, ja, de echte wereld wordt dan meer een speeltuin. Is dat wel met zo'n echt knikkerzakje dan? Zo'n washandje bijvoorbeeld? Heb je dat niet meer nodig. Nee. Oh, oh, jammer. Ja. Dank je wel, Nick. Oh, ja. Sorry, ik was aan het knikkeren. Wij gaan uh, naar uh, de verkeersinformatie Wijnandsraam. Ja, het aantal files loopt geleidelijk aan op. Toch zien we niet al te veel bijzonderheden tussen al die dagelijkse files. Ja, behalve dan op de A58 van Breda naar Eindhoven. Want daar gebeurde een paar uur geleden een ongeluk. Er staat tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 9 kilometer file. Inmiddels is de weg vrij, maar de vertraging is nog wel een uur. Nieuws en Co. 13 minuten voor vijf. De Nieuws en Co bestaat deze week in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Aanstaande vrijdag is het Nieuws en Co. verkiezingsdebat. En vier politici van lokale partijen geven steeds de aftrap van de debathondes. En deze week hoort u ze al in Nieuws en Co. in de bus. Onze mobiele studio die is vandaag in weert, omdat ze daar de integratie van statushouders succesvol aanpakken. Nadia moesten iets, nemen nog even mee. Waarom is die aanpak succesvol? Ja, nou Het idee is om mensen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, of een studie of een stageplek. Uh, en dit in combinatie met een Nederlandse taalkursus. En hierdoor leren ze beter Nederlands, maar dragen ze eigenlijk ook gelijk mee. Ze, ze draaien eigenlijk gelijk mee in de maatschappij. Dat hoorden we net ook van uh, Joyce en Salim, beide uit Syrië. En Joyce heeft bijvoorbeeld naast haar taalkursus een stageplek gekregen en Salim zelfs gelijk een baan. En wij staan bij zijn werkgever voor de deur. Um, Joyce, uh, Joyce Farah. Hoe belangrijk is het voor jou dat je meteen een, een stageplek kreeg naast jouw taalcursus? Ja, ik heb al gezegd, het is wel ja. heel, heel belangrijk. Want dan kan jij contact, meer contact met mensen maken. Kan jij de Nederlandse, de Nederlandse taal verbeteren. Mm -hmm. uh, het is echt heel belangrijk. En heb je bijvoorbeeld ook al veel uh, Nederlandse vrienden hier in Weert gemaakt? Ja, heb ik, veel heb sociale paar, ik heb een paar vrienden, Nederlandse vrienden. We begonnen eerst met Engels opgaten, gaten, Maar daarna, toen ik uh, de Nederlandse leerde dan uh, we praten alleen Nederlands. Alleen Nederlands, dus dat ja. helpt gewoon heel erg. Uh, Salim, en hoe is dat? Nee, hij knikt, nee. Hij, hij wil niet meer. <laughs> hij wil, hij, je, wil een, je wil een betere taalcursus, geloof ik, hè, Salim? <laughs> you want you have a better... Uh, uh, nou, weet je wat? Ik ga naar jouw werkgever. Want wij staan bij jouw werkgever voor de deur bij uh, Bex uh, IT Services. Uh, we hoorden eigenlijk net al in het eerste gedeelte dat Salim uh, een PhD heeft in informatica. Hij heeft tien jaar gestudeerd, ook in Oekraïne. Zelfs lesgegeven op de universiteit in Damascus. Ja. Um, en jullie hebben hem in dienst genomen. Ja. Ja, de vraag waarom lijkt mij op zich heel voor de hand, want het lijkt uh, een goede, goede kracht. Maar toch hebben jullie hier bewust voor gekozen. Waarom? Uh, nou, wij zijn in principe natuurlijk altijd op zoek naar uh, uh, goede, goed personeel voor onze organisatie. En uh, tijdens een uh, privéactiviteit kwam ik in aanraking met Salim. Nou, dat was eigenlijk meteen een klik en ik voelde me ook betrokken bij zijn situatie. En we hebben inderdaad bij ons gezocht van, hey, kunnen we zo iemand niet een plek geven in onze organisatie, zodat hij hier, ook in Nederland... Uh, ja, zeg maar een vaste plek krijgt waar hij uh, uh, inderdaad zijn taal kan leren... maar ook kan gaan werken en ja. van waaruit hij dan uh, ook meer mogelijkheden krijgt. Ja, ik vergeet jou te introduceren, Mark Den Brand. Van Den Brand, Van Den Brand, mede-eigenaar van Bex. Um, dan ga ik even naar de wethouder, uh, Martijn van den Heuvel van Weertlokaal, Lokaal. De grootste partij in Weert. Uh, wat is er nou zo speciaal aan jullie aanpak hier? Ik heb het natuurlijk net al een beetje uitgelegd, maar wat is hier nou zo bijzonder aan? Het bijzondere is het integrale daaraan. Mm -hmm. Dus we nemen een statushouder meteen uh, onder de arm mee. Um, dat betekent dat we uh, um, naast de taalkursus die ze moeten volgen... in het kader van inburgering... dat we ook extra taalkursussen aanbieden. Bovenop en, de gewone bovenop inburgeringstaalkursus. De, ja, inderdaad. Um, dat we heel veel vrijwilligers hebben hier. Omdat hier ook een AZC gevestigd is. Ja. Die met de statushouders aan de gang gaan. Mm -hmm. Maar met name ook ja, werk.com, ons instrument zeg maar, vanuit de gemeente... Mm -hmm. um, zorgt ervoor dat werk studie, stage, sport en de cultuur en de maatschappij... zeg maar, dat dat in één programma wordt aangeboden. En, en, en uh, hoe werkt dat dan? Mensen kloppen aan bij werk.com. En dan komen ze weer bij jou terecht dan, Mark Monen, consulent bij werk.com. Dat klopt. Dan komen um, ze dus bij jou terecht. Mensen worden aangemeld door de gemeente en die komen bij ons uh, bij werk.com... waar de samenwerking is tussen de sociale werkvoorziening en de gemeente hier in, de, in deze regio... Uh, ...worden aangemeld en wij brengen de mensen in kaart. Daarnaast uh, worden, uh, worden taallessen verzorgd, een taalcoach. Uh, en wij hebben natuurlijk een heleboel werk in onze uh, gebouwen... Mm -hmm. ...waar we mensen gelijk aan de slag kunnen brengen... Uh, ...omdat wij van mening zijn dat uh, stilzitten uh, thuis uh, alleen maar leidt tot piekeren. Dus ja. naast de taalles wordt hun hele week uh, eigenlijk gevuld met... Um, uh, werkzaamheden en uh, het opdoen van werknemersvaardigheden. Ja. Joyce vertelde eerder voor de uitzending dat zij de eerste twee, drie maanden koekjes in moest pakken. Hè? Ja, dat, vond dat, dat vond je geloof ik minder leuk, hè, Joyce? Ja, zeker. Waarom was dat minder leuk? <laughs> want daar moet ik alleen koekjes in pakken, daar kan ik uh, geen Nederlandse taal leren. Ja. maar Dat was ook heel tijdelijk, want daarna kreeg je een stageplek. Ja. Ja. Dat, is, dat, is inderdaad wel, dat, dat komt voor dat mensen koekjes ja. inpakken. Maar ja, Nog steeds beter dan het, thuis zitten. Het werk is voor ons geen doel, het is een ja. middel. Ja. Het is uh, een, een middel om mensen kaart te brengen. En wij proberen ze zo snel mogelijk aan een jobhunter te koppelen... die met hun aan de slag gaat om extern uh, een, een, een plek te vinden. En is dat moeilijk? Uh, als ik de resultaten uh, zie, dan, uh, ja, dan denk ik dat dat... Uh, uh, uh, eenvoudig is. Wat, wat zijn die resultaten? Wie kan mij daar meer over vertellen? Ja, ik, ik, ik, ik wil nog wel even ingaan hoor, want die uh, koekjes inpakken wordt het heel denigrerend gezegd. Nee hoor, dat um, was een grapje. Nee, nee, nee. Maar het is met name even kennismaken met onze uh, ja, soms 9 tot 5 mentaliteit. Ja, oh, ik dacht de, de Limburgse um, vlaaien. Nee, niet de oh. Limburgse vlaaien. <laughs> ik weet niet of die ook worden gezocht. Nee, die hoort wel bij de inburgering eigenlijk. Hè, van wie? Ja. Um, Nee, maar het gaat met name om, uh, uh, uh, voor mensen is het soms moeilijk... Uh, mensen ook die in een uitkering zitten, want dat zijn ook de mensen, uh, de statushouders... Uh, om om acht uur op te staan en naar het werk te gaan. Ja. Dus dat is eigenlijk de gedachte erachter. Dus het is echt een middel, ja. het is niet echt werk. Uh, maar het is natuurlijk fantastisch dat, dat Joyce en, en vele anderen ook werk en, en stages... Ja, hebben. snel verder wilden. Absoluut, ja, absoluut, het is gewoon eigenlijk een beetje ja. kennis maken met de werk, uh, werkstructuur ja. Ja, en de en routine. We hebben afgelopen december ook ons beleid daarop aangepast... want er zijn er ook nogal wat hoogopgeleide... Syriërs uh, of ja, andere Ja, zo, zoals Salim dus. bijvoorbeeld, ja, zo, die gewoon les, les, ja. les gaf op een universiteit. Ja, precies, ja. en dan hebben we net een iets ander uh, uh, beleid opgezet. Die hoeven geen koekjes meer in te pakken. Ja, en even een vraagje naar die resultaten, hè? want wat, wat zijn de resultaten? Wie van jullie twee kan mij daar meer over vertellen? Ja, ik denk dat wij een, een, een slagingspercentage hebben van om en nabij de 40 procent. Uh, dus mensen die. Uh, aan het werk zijn, ja. uitgestroomd zijn. Ja. En dan komt daar bovenop nog mensen die een stage lopen... zoals Joyce of een studie zijn gaan volgen. Ja. Dus het, dus nog meer dan 40 procent eigenlijk. Zij ja. ik dat goed? Ja. Ja. Um, maar toch, we zitten hier voor de gemeenteraadsverkiezingen... toch zijn jullie nog niet tevreden. Wat, wat willen no wil jullie nog meer? Wat moet verbeteren? Nee, dat klopt. Ik heb, ik heb het net gehad over een integrale aanpak. Mm -hmm. We proberen dat zo integraal mogelijk te doen... waar wij als gemeente invloed op hebben. Alleen op één klein stukje... In een heel belangrijk stuk hebben wij geen invloed. dat zijn de inburgingscursussen. Ja. Uh, dat wordt vanuit, uh, ja, ik noem het altijd Den Haag... maar eigenlijk vanuit DUO wordt dat uh, uh, georganiseerd. Mm -hmm. um. DUO is de organisatie waar uh, statushouders dan een lening kunnen aanvragen... van maximaal 10.000 euro. Mm. En dat kunnen ze dan weer, daar kunnen zij hun inburgeringscursus mee betalen. Ja, dat klopt. En voor 2013 werd dat door de gemeentes uh, uh, zelf georganiseerd. Ja. Alleen vanaf 2013 is besloten uh, dat statushouders in principe zelf eigen verantwoordelijkheid hebben om zo'n cursus um, um, te, ja, zoeken. te zoeken. Dus je spreekt geen Nederlands? Dat is nee. precies wat je wil leren en dan mag je zelf... Uh... Je komt er de grens over, je spreekt geen Nederlands, je kent totaal de maatschappij niet en je wordt dan in staat geacht om uh, een inburgingscursus te zoeken tussen al dat uh, uh, geweld zal ik maar even zeggen. Ja, want wat gaat daar dan niet goed aan? Wat, wat, is daar het, wat is het grootste.? A, denk ik dat een statushouder niet, uh, uh, nog niet genoeg is ingeburgerd. of in ieder geval de maatschappij kan, om een juiste keuze te maken. Ik denk dat je daar als gemeente uh, zeker mee kan helpen. Mm -hmm. uh, ja, en B, er zijn zoveel aanbieders. Ja. dat het ook. Het ja, is ook moeilijk te, te kijken zeg maar, wat hoort nou het beste bij, uh, bij welke statushouder. Ja, en zijn jullie als gemeente zijn jullie in staat om te controleren. of ze allemaal even goed functioneren, die, die inburgeringscursussen? De aanbieders? Nee, ook dat gebeurt vanuit, uh, vanuit Duo. Ja. Dus daar hebben wij als gemeente geen... Dus Duo uh, geen controleert. Ja. En gaat dat goed genoeg naar, naar jullie uh, wensen? Nou, ik denk dat, ik denk dat met name um, de oorzaak waarom dat het nu niet goed gaat zit... in het aantal aanbieders. Um, en dat we de regie bij de staten zouden zelf hebben neergelegd. Ja. Ja. Ik denk dat de regie gewoon terug moet naar de gemeente... zodat we ook een totaalpakket kunnen aanbieden... En ook kunnen sturen op uh, die inburgingscursus. Ja, ja, nou, helder signaal. We hebben het natuurlijk ook al vaker gehoord. Hè, uh, nu dat, dat het niet goed gaat, omdat er heel veel malefide bureautjes tussen zitten. Um, maar wat ik me nog afvraag: want dit is dan een totaalpakket. O, jullie bieden van alles aan. Jullie werken samen met werk.com. Gaat daar dan extra geld naartoe? Hebben jullie dan als weert besproken van wij, wij stoppen hier dan ook extra geld in? Of is dat helemaal niet nodig? Vertel. Ja, daar gaat, daar gaat extra geld in om, inderdaad. Ja. We hebben daar een reserve voor, ge, voor gecreëerd. Uh, maar wij vinden dat geld ook wel waard. Uh, en wij zouden daarom ook het liefst die inburgscursus... toch wel weer naar de gemeente. Want ja. dat kost ook geld vanuit de jo. Ja. Maar zo, zolang iemand uh, de Nederlandse taal niet machtig is... en dus niet op de arbeidsmarkt naar werk kan... Ja, dan uh, gaan de kosten naar de uitkering. Precies. En uiteindelijk Precies. kost het jullie weer meer. Dus uiteindelijk... En, en zit, zit weer, we zitten hier in Limburg, hè. verkrimpregio. Ja of nee? Nee, nee, nee wordt neer nee. Jullie hebben ook behoefte aan al deze nieuwe mensen. Absoluut. Absoluut. Absoluut. Goed. Nou, dankjewel en uh, succes vrijdag. En jullie ook, Joyce en Sally. Zo is dat vrijdag bij uh, de, het debat voor de gemeenteraadsverkiezingen, het grote nieuws- en co-verkiezingsdebat. En als u ideeën heeft voor de nieuws- en co-bus, meld ze dan via nieuws- en co at nos .nl. Misschien komen we dan wel bij u langs.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 en dat doe je allemaal gewoon lekker op je computer. ZZP'ers vinden boekhouden een feestje met Tello. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2018? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl slash longlist. ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W.